Herzie de maan Adem diep en houd hem vast Het schip reist door de tijdruimte wordt doorgesprongen In hyperruimte zeg ik de rol. Mijn longen en de puzzelstukken beginnen op de plaats te vallen. Receptors over meester, ziepatronen in getallen. Ik ben een piloot met de kapitein en zijn mannen. Rook ik de spice melon die de ruimte doet krommen. Reizen zonder te bewegen, ik zit in de cockpit. Moeten die pijp rustig liggen en ik weet het is dit. We vliegen door de melkweg van het centrum tot de rand. De scanners zitten piepen, er is iets vreemds aan de hand. Op de brug Eerst een vreemde sfeer We kijken om ons heen We zijn druk in de weer. Een vreemde kracht is onze geest gedrongen. Racende gedachten Als apostels spreken we in tongen Ik vergeet wat ik wilde zeggen Swish tussen de kanalen Blijf toch steeds connecties leggen En extasen op te halen Wat de broek Wat de man Brengen af Kleden vingers, zie de ster, zie de maan, adem diep in, houd hem vast. Gelanceerd van de grond, langzaam kruipt de sfeer erin, en de pijt die Spaceship in. Kijk, het James Bond. Laat hem door het gaan Met een missie naar de zon. In de zakkoe vaak naar Sirius gaan. Zo loopt de lijn door een vlucht die deze crew laat vliegen Als de kondo door de lucht en ik zit niet te liegen Het is meer een metafoor voor een singulair object Staat aan het eind van de rit, nog door geen ziel ontdekt. De Adela passeert over verschuivende bergen Hersencellen zijn gesmeerd, Kundalini dood de mergen de diepe zee, fluoriserende kwallen om ons heen. Kom bij ons op de thee mystieke talen in het stedenplant, die spreekt met mij. Ik voel haar wanden en visioenen nog bij. DHC keert het bij, cannabinollen de benen. Zwijger over het dek en de voorouders verschenen. Neem nog een hijs en een trek. Ligt zoomen door de lucht. Als meester Obi-Wan Kenobi en ik slaak een zucht. Wat dacht ik net ook alweer? Hé, hey, het was zo diep. We zijn nu meesters van de doors of perception. Wat de boek, wat de man. Langzaam kruipt de sfeer erin en de pijs die gaat rond door de gate night spaceship in. Gadgets als James Bond laat hem door het komt gaan met een missie naar de zon in de zak of vaak naar Sirius gaan. Wat de brand wat de maan. Yeah.